Zoek je de hele tijd. Ik wil zo graag bij je zijn, maar was je even kwijt. Ik wil graag met jou door het leven, ik wil je de wereld geven. wat ben je schat?